Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De ministers Plasterk en Hennis hebben het debat over de onderschepte communicatiegegevens overleefd. In de Tweede Kamer werd door D66 een motie van wantrouwen ingediend tegen Plasterk. Die motie werd gesteund door alle oppositiepartijen behalve de ChristenUnie en de SGP. De minister overleefde de motie, was geen Kamermeerderheid voor. Plasterk zegt dat hij alles heeft gedaan om de Kamer tegemoet te komen. Hij zei dat hij zijn best gaat doen om het vertrouwen te herwinnen. Plasterk vindt niet dat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Hij bood eerder in het debat zijn excuses aan... voor zijn onjuiste uitlatingen, gedaan in onder meer Nieuwsuur. Dat was zeer onverstandig, een verkeerde keuze, zei Plasterk. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd... met de verhoging van het schuldenplafond. De goedkeuring geldt tot 15 maart volgend jaar. In het huis hebben de republikeinen de meerderheid... maar 28 republikeinen steunden het wetsvoorstel. Het moet nog naar de Senaat, maar daar hebben de democraten de meerderheid. De kabinetsplannen om gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg... kunnen hoogstwaarschijnlijk rekenen op goedkeuring van de Eerste Kamer. Staatssecretaris Van Rijn lijkt volgende week tijdens de stemming steun te krijgen... van niet alleen de coalitiepartijen, VVD en PVDA, maar ook van het CDA en D66. De staatssecretaris deed tijdens een uurlang debat in de Eerste Kamer enkele handreikingen... Zo komt er een onafhankelijke commissie die alle veranderingen in de gaten gaat houden. Deze transitieautoriteit jeugd kan gemeenten ook helpen als ze problemen hebben met het inkopen van zorg. De komende drie jaar wil Van Rijn 450 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg. Het weer, de regen trekt weg en het is zo'n twee graden. Komende ochtend wat zon, tegen de avond weer regen en veel wind en aan de kust kans op storm. Donderdag en vrijdag, dan wordt het wat rustiger. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht, welkom terug. We zitten ergens tussen 11 en 12 februari en zijn nog steeds wakker. En we vinden het heel erg leuk dat u dat ook nog bent. Of u nu aan het werk bent of gewoon niet kunt slapen. Wij houden u nog een uur lang gezelschap in deze nacht. Ja, en wat een nacht is het. We lichten dit uur nog een vraag uit het Vraaguur op. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer. En we kijken terug op de eerste belangrijke dag van Janet Jellen. We hadden het net al over hem, de baas ja. van de VET. Uh, maar uh, we gaan eerst even terugkijken op het debat dat uh, net is afgelopen in de Tweede Kamer... over het aanblijven van Ronald Plasterk en Janine Hennis Plasmaert. Maar vooral toch Ronald Plasterk. Een andere, uh, Ronald Ronald van Raak van de SP, die is aan, het, aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, uh, het is uh, drie uur s'nachts. Heeft u ooit eerder ja. zo'n lange werkdag gehad? Uh, het is niet de eerste keer dat het zo laat is, maar het wendt nooit. Nee, nee, drie termijnen voor nodig gehad. Uiteindelijk een motie van wantrouwen. En dan toch uh, Plasterk die aanblijft. Toen u uh, de woorden van Plastek uit zijn mond hoorde komen... dat hij vooral toch bezig was en zou gaan proberen... het vertrouwen van de Kamer terug te winnen. Wat dacht u toen? Ja, de hele oppositie, bijna de hele oppositie... heeft het vertrouwen in de minister van binnenlandse Zaken opgezegd. En dat is voor een minister die verantwoordelijk is voor de geheime diensten... Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Hè. Geheime diensten, uh, de controle op geheime diensten is gebaseerd op vertrouwen. En als dan zoveel partijen, acht fracties, zeggen van ja, we vertrouwen het niet meer. Ja, dan vind ik het eigenlijk onverantwoord om aan te blijven. Ja, hij doet het toch. Um, wat voor situatie gaat dat creëren in de Tweede Kamer? Ja, kijk, deze minister heeft in het verleden gewoon heel vaak precies de verkeerde beslissingen genomen. Op heel gevoelige zaken. Dus uh, uh, we kennen allemaal het voorbeeld uh, vorig jaar oktober toen hij in nieuwsuur ging zitten. Allerlei dingen beweren die helemaal niet waar waren. Mm -hmm. Daarna heeft hij gehoord dat dat niet waar was. En heeft hij besloten om de Tweede Kamer daar helemaal niet over te informeren. Omdat dat in het belang van de staat zou zijn. En toen bleek dat een aantal moedige burgers uh, uh, een rechtszaak tegen de minister aanspanden. Toen moest hij het wel naar buiten brengen. toen bleek het dus helemaal niet het staatsbelang te zijn. Dus ja, het is een minister die op het moment dat hij onder druk komt te staan... dat het moeilijk wordt, uh, uh, ja, uh, uh, rare beslissingen neemt. Ja, en vanavond, vannacht, werd die druk nog maar weer eens opgevoerd. Tot welk moment had u het idee dat hij wel eens zou kunnen vallen? Ja, dat is altijd, dat is altijd, uh, uh, ik denk, ja, dat is een, een over. Toen, we, toen Wekers after had, was dat vooral omdat hij zei van ja, er zijn nu zoveel oppositiepartijen die mij niet meer steunen. Dus ik, heb niet meer het, uh, ik denk niet meer dat ik uh, dit ga bolwerken. Uh, Plasterk heeft gezegd van nou, ik denk dat ik het wel kan. Hè. We gaan nu binnenkort een heel groot debat hebben in de Tweede Kamer over de Amerikaanse afluisterpraktijken. Mm -hmm. De NSA-praktijken. Dat worden hele moeilijke saaie onderwerpen waar de Nederlandse minister... echt de waarheid boven tafel moet zien te krijgen... verantwoording moet afleggen. Ja, hij denkt dat hij dat aan kan. Uh, ik voorzie wel dat dat heel moeilijk voor hem zal worden. Hij zei zojuist live op Radio 1 dat het ook wel wat te maken had... misschien met het vertrouwen van de SGP en de ChristenUnie. Hebben zij hem dan in het zadel gehouden? De SGP en de ChristenUnie hebben hem in het zadel gehouden, ja. Als, als denk ik, één van die twee had gezegd van... Uh, we vertrouwen het niet meer, dan had hij een groot probleem gehad. Maar je ziet ook nu in de Tweede Kamer... Uh, dat de, de, de, de regering heel vaak akkoorden sluit met de SGP, de christenen... maar ook met D66, omdat ze gewoon de steun van die partijen nodig hebben in de Eerste Kamer. Hm. En, en dus D66 heeft nu het initiatief genomen om de motie in te dienen. Dat was uh, Pechtold zelf, die de motie heeft ingediend. Andere partijen hebben hem gesteund... Ja, dat laat dus ook zien dat, dat, dat Plasterk straks in de Eerste Kamer... ook een reusachtig groot probleem heeft. Omdat hij daar gewoon geen meerderheid meer heeft. Ja, u zegt uh, een reusachtig groot probleem. Hij gaat het heel erg moeilijk krijgen om nog geloofwaardig te blijven. Maar bestaat die kans nog wel uh, volgens de SP? Kan hij het nog goed maken uh, volgens u? Alles kan, alles kan. Maar kijk, een, een, een minister van binnenlandse zaken... dat maar u gaat dat niet is... bij voorbaat zeggen dat het vertrouwen nu zo weg is... dat het eigenlijk niet uitmaakt wat hij doet... maar alles wat, uh, wat de SP betreft... dat hij de volgende keer gelijk weer een motie van wantrouwen tegen zich krijgt? Nou ja, kijk, ik, ik heb net het vertrouwen opgezegd. Ja. <laughs> Samen met al die andere fracties hebben wij gezegd... we vertrouwen het niet meer. Ja, als een minister dan uh, toch blijft... omdat hij nog steeds kan rekenen op de steun van de meerderheid... namelijk uh, twee coalitiepartijen en twee kleine oppositiepartijen... ja, dan moet hij dus dat vertrouwen weer terug zien te winnen... want we kunnen in Nederland geen. Uh, uh, het kan niet zo zijn dat we de geheime diensten hebben. die aangestuurd worden door minister. die heel weinig ja. vertrouwen. vertrouwen niet. Dus, maar u, ja, dat dat u heeft niet zo één of twee voorbeelden. van wat uh, meneer Plaster kan doen. Hij nou, zit nu misschien in de auto. luistert hiernaar. dat hij al gelijk één of twee tips. van Ronald van Raak krijgt. waardoor hij in ieder geval het vertrouwen. van Ronald van Raak weer een beetje terugkrijgt. Uh, ja, dat is heel misschien erg Misschien een megaprovincie uh, er niet een... doen? Dat is een hele moeilijke vraag van jullie aan, aan een politicus... die net een paar minuten geleden het vertrouwen heeft opgegeven. Ja, ik snap hem. Dus dat is een hele moeilijke vraag. Nee, ik snap het worden lange sessies, denk ik, op uh, banken met psychologen en groepstherapieën. En dan heel, heel misschien komt het toch nog goed. Nou, ik ben misschien een optimist. We zullen het zien. Je optimisme is aanstekelijk. Uh, maar ja, we moeten zien. Ik heb er wel een beetje een hard hoofd in. Het voorlopig niet geknuffeld. Maar wel geslapen mag ik hopen. Ja. In uw nou, geval. Dat, dat hoop ik wel en snel, volgens ja. mij zijn de debatten tot morgen middag 12 uur uitgesteld. Daar heeft u dan weer geluk mee. We, we, we hebben van de voorzitter vrijgekregen tot 12 uur. <laughs> Kijk, heel goed. Ga lekker slapen. En we vonden het heel erg fijn dat u ons even te woord komt. Ja, aan Ronald uh, van Raak, uh, SP Tweede Kamerlid. Yes. De 7 over 3 uur luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. En misschien betrapt u zichzelf erop. Geen zin om naar de winkel te gaan en vanuit de luibank de internet shoppen. Daar heeft u dan wel zin in. U bent niet de enige. Het wordt zelfs zoveel gedaan dat de winkelleegstand... voor het zevende jaar op rij is toegenomen. Een structureel probleem dus. Vandaag is een rapport naar buiten gebracht... genaamd De Nieuwe Winkelstraat, een visie op Winkelstraat van 2020. Birgit Gerritsen is de verstrekker van dit rapport... en directrice van de Nederlandse Raad van Winkelcentra. Goedenacht. Goedendag. Heel fijn dat u ook uw wekker heeft gezet voor ons. Um, ja, graag gedaan. Is deze stijging van de winkelleegstand een gevolg van de economische crisis? Dat dachten wij namelijk. Ja hoor, dat is, ook, dat is ook zeker waar. Het online winkelen waarin u net aankondigde, dat is maar één van de redenen. Een hele andere belangrijke reden is de vergrijzing. Het is de krimp uh, van de bevolking, met name in de regio, in de, dus buiten de grote steden... En het is zeker ook het consumentenvertrouwen. Dus daar hoort vertrouwen weer. Dus um, kortom, het zit winkeliers gewoon even niet mee. Het zit op alle kanten niet mee, ja. ja. Maar, ja en dat merk je. Ja, maar in uw rapport staat vandaag dus dat een van de uh, grote redenen is... dat het vooral door het internet shoppen komt. Nou, het, het rapport wat uitgebracht is... dat maakt onderdeel uit van een onderzoeksprogramma Shopping 2020. Mm -hmm. Dat is een heel groot programma wat geïnitieerd is door thuiswinkel.org... Er waren 19 expertgroepen die zich hebben gebogen over hoe ziet winkelen er in 2020 uit. En 18 van die expertgroepen die richten zich inderdaad op wat online winkelen. Ja. Uh, en er is er maar één, de Nieuwe Winkelstraat. Die richt zich op, ja maar wacht nou eens even, gaan we nu echt allemaal alleen maar online winkelen? Of is er ook nog een toekomst voor de fysieke winkel? Uh, dus misschien moet u het in dat geweld zien. Mm -hmm. Maar wij... Uh, onze expertgroep, de Nieuwe Winkelstraat, die gelooft zeker dat we ook in 2020, wat eigenlijk natuurlijk al over zes jaar is, nog steeds ook in gewone winkels gaan winkelen. Maar uh, inderdaad, we gaan naar die Nieuwe Winkelstraat toe. Ik hoor het naam even vallen. Ja. Uh, hoe ziet die eruit? Ik doe mijn ogen even dicht. Ik ben gek op shoppen. Het is echt waar trouwens. Ik vind het hartstikke leuk. Heel goed, dank ja. u wel. Wat krijg ik te zien? Ja, de nieuwe winkelstraat is een soort metafoor. Dus we hebben geen blauwdruk gemaakt van nou, zo ziet hij eruit. Maar we hebben gezegd, net als het online shoppen moet het misschien altijd en overal kunnen. En, en tijd van vissen is voorbij. Dus een, een mooie etalage maken en achter de toonbank gaan staan wachten tot de, tot de klanten binnenkomen. Dat zal niet meer de toekomst zijn. Je moet echt gaan jagen. Dus je moet achter de mensen aan. Um, dus kijk bijvoorbeeld naar uh, locaties waar nu heel veel verkeer is, uh, uh -huh. grote treinstations of bij, bij benzinestations. Daar zie je op dat soort knooppunten zie je heel veel winkels ontstaan, maar dat zijn dan winkels die... Uh, ja, die, die, die de reiziger makkelijk maakt en alles past dan nog net in een tasje, de wijze van spreken. Ja. Maar je ziet ook grote events, uh, grote, grote popfestivals of de libelle zomerweken. Dat zijn feitelijk natuurlijk een soort winkelcentra die helemaal gericht zijn op de mensen die er eigenlijk op een andere zijn En dan goed meedenken uh -huh. met die klant, want dat is wel het sleutelwoord. En dan er goed over nadenken van wat kan ik hier verkopen en hoe kan ik ze hier van dienst zijn. Maar we zien ook nog steeds binnensteden, dus echt hele aantrekkelijke binnensteden. Maar dan ook met horeca en met, uh, met leuke terrasjes en een combinatie met de theater. Dat blijft ook altijd ja. aantrekkelijk. Dus, dus zo hebben we... Ja, verschillende gebieden gedefinieerd waar het nog steeds kan. Ja, maar het enige wat ik niet hoor is volgens mij juist datgene... wat een jaar of tien geleden toch als de toekomst van winkelen werd gezien. Of misschien twintig jaar geleden. Namelijk een grote mol ergens buiten de stad. Nee, dat, ik denk dat die tijd van denken dat dat wel voorbij is. Ik denk dat we heel erg blij mogen zijn uh, hoe ons winkellandschap maar, er op dit maar moment Maar daar zijn uitziet. we dan mooi klaar mee, want die hebben we net allemaal gebouwd. <laughs> en ze worden nog steeds nou, gebouwd in Leidsche nou, bijvoorbeeld. De, ja, de, de mols die in Nederland worden gebouwd... die zijn tot nu toe toch echt wel heel vaak in aansluiting op die binnensteden gebouwd. Okay. Dus die hebben een verankering naar de binnenstad. Dus naar een Hoogkaterijn, kijken of naar een Amstelveen. Dan zijn, dat steen, dan zijn dat gebieden die aansluiten op een bestaande winkelstructuur. Ja, daar nou hebben we Melissa Fortes in de, in de studio. En die komt uit ja. Rotter Rotterdam, volgens mij. Ja. Uh, hoe gaat het eindigen met de koopgoot? Nou, als het aan mij ligt, blijft hij gewoon lekker bestaan. Ah. Ja, dat maar het hoopgroot is natuurlijk ook, ook zo'n zo prachtige ontwikkeling... die heel erg aansluit op die bestaande winkelstructuur. En die juist het alleen maar die winkelstructuur sterker heeft gemaakt... dat je nu een mooie rondje kan lopen in Rotterdam. Dus dat soort ontwikkelingen, ja, die zijn prima natuurlijk... Nou ja, je hoort het. Uh, Brigitte heeft er verstand van hoor. Dus, uh, die heeft er, uh, en vandaag is er nog een rapport over verschenen. Brigitte, bedankt uh, voor de uitleg. Brigitte Gerritsen, uh, verstrekker van dit rapport... en directrice van Nederlandse Raad van Winkelcentra. Heel graag gedaan. Dank u wel. U luistert naar nog steeds wakker op Radio 1 zometeen. Dan gaan we ook luisteren naar een reportage van onze Rens Goosling. Jongste verslaggever van Nederland. En normaal weet ik altijd wel waar hij het over uh, gaat hebben. Maar ik word volledig verrast vandaag. Ja, hij, ik hij zo leert altijd dag. Iets. Ja, ja. En hij leert iets, maar ik heb geen idee. Dus uh, ja, spannend. We gaan het uh, straks horen. Maar eerst, Melissa, um, we gaan met jou de dag doornemen. Oké. Okay. Ja, want uh, uh, u luistert nog steeds wakker op Radio 1. En u bent in dit geval dan de luisteraar van Radio 1. En dat doet u waarschijnlijk omdat u nog geen oog hebt dichtgedaan. En dat hebben wij ook niet. En laten we dan samen nog één keer terugkijken... op het nieuws van dinsdag 11 februari 2014. Ja, dit is het onderdeel weten of vergeten. En we bepalen dus wat we willen weten... over twee weken, drie weken, een jaar, een maand... of wat je eigenlijk kan vergeten qua nieuws van vandaag. Het is heel simpel, wij introduceren het en jij geeft alleen je mening, Melissa. Oké. Okay. Ja, en omdat jij de muzikale studiogast bent, ben jij het geweten van Nederland bij deze. Zo. Oh jee. jee. Ja? Okay. Maar voor de rest geen druk. Nee hoor. <laughs> de Olympische Spelen in Sochi beleefden vandaag de vierde dag... en ook nu was het weer raak voor Nederland. Sangwali gaat haar titel prolongeren. En Margot Boer mag hopen. Margot Boer pakt die ook een Sangwali. En 87, 86, ja. Boer gaat naar Brons. Hoe gaat dat Brons Boer gaat naar Brons. Toch die medaille voor koer en het is haar zo gegund. En die ontlading ook bij Sarma Lee. En van Poerina zilver. Oh, ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg nu voor de derde plek. Ik ben zo blij. Oh, Margot, Margot Boer is heel erg blij. Ze werd derde. Maar ja, we hebben natuurlijk al drie keer goud gewonnen. We hebben twee keer zilver gewonnen en een keer, andere keer brons. Gaan we deze bronzen plak van Margot Boer dan toch nog onthouden? Ja, joh. Ja? Ze is was zo blij. Is toch leuk. Ja, maar iedereen is blij, maar het is geen goud. <laughs> is dat dan weer? Ja, maar ik heb zoiets van: okay. ja, ze hebben er keihard voor gewerkt, dus ik vind: ja, onthouden. Oké, okay, heel goed. Ja. Maar, goed okay. boer, onthouden. we. Ja. De wereldrijd doorvervangen is natuurlijk een ondankbare taak... maar de B&N-soop Startup deed toch een dappere poging. Hier een samenvatting. Dit voormalig fabrieksterrein in Leiden is van Bert de Vries. Bert heeft zich door zijn dochter Sterre laten overhalen... om er een plek van te maken waar jonge mensen kunnen wonen en werken. Het is een soort verzamelpand op een oud Sterre is voorzitter van het bestuur... Ja, dit gaat eigenlijk nog zo even verder, deze samenvatting... Maar echt veel zin heeft het niet om het verder te laten horen. Want P&N stopt met deze soap. Oh! Ja, de start-up start heeft maar liefst één maand bestaan. Heel sneu. Ja, je ja. hebt waarschijnlijk ook niet gekeken, want je bent er verbaasd ja. over. Had je, had je er nog niet over gehoord? Ik had wel, ik had wel begrepen dat, dat ze moeite hadden. En dat inderdaad, omdat nu uh, de wereld draait door verplaatst was, dat, ze, dat hun dan in plaats waren gekomen. Maar dat dat niet echt liep. Mm -hmm. Maar dat ze nu al gestopt zijn, dat is. Uh, ja, vergeet het dan maar, hè? Ja, ja, oh, ja. Nou, en dat <sat> gaat lekker snel zo. <sat air> Er wordt gezellig mee gezwaaid. Um, hier was ze nog heel erg verliefd op Jay-Z. Maar de vraag is of Beyoncé dat nog wel steeds is op Jay-Z. Want er doken geruchten op dat uh, Queen Bee een affaire zou hebben met Barack Obama. Het is nooit officieel bevestigd. Maar de roddel is nu toch de wereld in. En dan moet je het erover hebben, Melissa. Geloof ja, je het? Ik geloof dat Jay-Z en Beyoncé het leukste stelletje van de wereld zijn. Dus ik geloof er geen snars van. En alleen daarom al? Ja, inderdaad. Maar er zijn toch zoveel leukste stelletjes van de wereld geweest? Ja. En, dat je, en Barack Obama is de belangrijkste man van ja, de wereld, hè? Ja, maar oh, en Barack Obama met zijn vrouw is ook zo leuk. Nee, ik geloof er niks van. Nee, okay. nee, nee, nee. nee, Heerlijk, die Rotterdamse musterheid. Ja. Dat ja. wordt alweer zo snel besloten. Normaal kun je nog een soort discussie voeren, ja. maar Melissa is helemaal uit. Ik wou nog even gaan vertellen klaar. over dat, dat dan het andere roddel natuurlijk is... dat Beyoncé ooit een relatie met Drake moet hebben gehad... omdat hun kindje echt super veel op elkaar lijkt. Er is een foto op internet dat de babyfoto van Beyoncé's kindje. echt één op één een, een babyfoto is met die van Drake, een andere rapper. Ach ja, maar kleine kindjes lijken snel ja. op elkaar. Dat is ik goed, precies. Ze moeten niet zo in die relaties vroeten. ze nee, gelukkig zijn. G geloven in de liefde, Ja, geloven in de liefde. Ja, we onthouden ja, dit dus ik, ik weet wat we onthouden: we onthouden dat Mago de Boer opging in soortje. We vergeten dat de valse start van een uh, start-up. Uh, ja, dat dat een hele valse was. Ja, ja. en Jay-Z heeft nog steeds een ring aan hem. Dus uh, ja. dat blijft wel gezellig. Melissa, wil je weer een tipje Muziek gaan maken. Zo, dat is even snel de, het nieuws door. Ja, dit, dit, dit op deze snelheid zijn we er echt zo doorheen. Ja. Volgende week gaan we nog even terugkijken of het echt zo is... dat we dit allemaal vergeten of weten. Want ik vind ja. wel dat het heel makkelijk besloten werd. Ja, zeker. Uh, inmiddels heeft Melissa Fortes de koptelefoon opgezet. De rest ook allemaal. Yes. Ze worden weer ingeschakeld voor prachtige muziek. Een beetje vrolijkheid op de radio. Tenminste, is deze vrolijk weer? Hartstikke vrolijk. Oh, gelukkig. Dat hebben we allemaal nodig, zo diep in de nacht. Op Radio 1. U luistert daar nog steeds wakker van Omroep WNL. En dit is Melissa Fortes. Pananariranda pandau, panão. Eu quis amar tive medo. Eu quis salvar meu coração. Mas o amor sabe secreto. O medo pode matar o senhor narração água de bebê tá água de bebê camarão água de bebê bebê bebê Melissa Fortes live, we konden een gedeelte verstaan. Het andere was volgens mij para, para, para, para. of was het ook nog een taal? Dat, dat, dat was de jibbe, jibbe taal. Ja, de okay. jibbe-jabbe taal. Heel erg goed. Het is hier een stuk gezelliger dan bij Ronald Plastek thuis nu, denk ik. We gaan toch nog even terug naar Den Haag... want elke dinsdagmiddag is er in de Tweede Kamer het vragenuurtje. Parlementsleden kunnen de regering dan mondeling vragen stellen. Nog steeds wakker ligt de opvallendste vraag uit. Het PvdA-kamerlid Tuhanan Kuzu had vragen... voor minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eh, dat is dus minister Schippers. De eh, Nederlandse organisatie My Tomorrow's gaat namelijk experimentele medicijnen aanbieden tegen kanker. Meneer Kuzu, nacht. Goedenacht. Welke vragen had u precies voor mevrouw Schippers? Het gaat om het volgende. Uh, onlangs verscheen er een bericht in de Volkskrant over dat er 10 à 15 geneesmiddelen die pas over 7, 8 jaar in aanmerking komen voor registratie in Nederland, dat die al via de online platform My Tomorrows uh, aan de uh, patiënt wordt gebracht. Ja, en hij uh, mag dat zomaar? Mag je zomaar via zo'n platform dan experimentele medicijnen gaan? Uh, nou, kijk, aanbieden? de geneesmiddelenwet is in die zin heel erg strikt. Je hebt een handelsvergunning nodig om, om een geneesmiddel uh, op de markt te kunnen brengen. Er zijn echter twee uitzonderingen. Het gaat over de name patient regeling en de compassionate use regeling. Dat zijn twee uitzonderingsgevallen waarbij uh, waar My Tomorrow's gebruik van maakt. En daar hebben we inderdaad ook die vragen over gesteld. Ja. En wat denkt u, mag dit zomaar of zou dit moeten mogen? Nou kijk, het uh, initiatief van Maitomoro's is sympathiek. Sympathiek omdat we begrijpen dat, je elk, dat, dat een patiënt in zijn laatste levensfase... en zijn naaste elke mogelijkheid aangrijpt om beter te kunnen worden. En dat, is, dat wordt gezien als een laatste strohalm. Maar aan de andere kant klinken er bij ons heel veel alarmbelletjes. En die gaan uh, over de veiligheid, over de betaalbaarheid van medicijnen... en ook over de willekeurigheid uh, van het gebruik van die medicijnen. Uh, en waar het bijvoorbeeld gaat om de veilig deze geneesmiddelen... die hebben nog niet de registratieprocedure in Nederland doorlopen. De vraag is dan of deze middelen dan veilig genoeg zijn. En ik heb de minister gevraagd of ze kan garanderen... Uh, of die geneesmiddelen veilig zijn, terwijl uh, de studies nog niet zijn afgerond. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen vragen hoe het zit met de bijwerkingen. Daar zijn vraagtekens over. Vervolgens uh, vragen over de betaalbaarheid. Uh, wie bepaalt uh, de prijs van een geneesmiddel? De principiële vragen of je een tweedeling wil organiseren in de zorg. Ja. Want dat zijn dingen waar we heel veel vraagtekens over hebben. En maar u daar stelt... hebben we. U stelt heel erg veel vragen over dit onderwerp, ja. maar er zijn natuurlijk ook mensen met een verschrikkelijke ziektekanker die iedere mogelijkheid willen aangrijpen om beter te worden. En die, vra en... die willen eigenlijk liefst zo min mogelijk vragen hebben en zo snel mogelijk ja. beginnen met het gebruiken. Ja, en dat is precies ook de reden waarom ik het uh, initiatief aan de ene kant sympathiek vind, omdat we omdat ik heel goed kan begrijpen dat je elke kans en mogelijkheid wil aangrijpen om beter te kunnen worden. Maar aan de andere kant is het ook zo dat, dat, dat patiënten die uh, hier gebruik van willen maken, mm -hmm. goed moeten overwegen hoe het zit met die veiligheid van die, uh, van die geneesmiddelen. En, en ik vind uh, uh, tegelijkertijd ook dat, dat er heel veel nadruk wordt gelegd op doorbehandelen doorbehandelen, nog mm -hmm. eens doorbehandelen, terwijl we ook in Nederland met elkaar de discussie aan het voeren zijn, keer op keer, over, uh, of, of je, wanneer uh, het zin heeft om door te behandelen als het, uh, er totaal geen uitzicht meer is om, om beter te worden. Eh, dat ethische debat, dat is niet gevoerd in de Tweede Kamer, maar wat ik me afvraag is, dat wordt natuurlijk ook in de, in de lobby wordt zoiets besproken. Hè? Er is iemand die naar u toe komt met de vraag, uh, kunt u deze vragen stellen? Ik vraag me eigenlijk af waar dit vandaan komt. Uit, uit welke onderbuik van Den Haag zijn u deze vragen gesteld? Nee, dit is absoluut geen uh, kwestie van een lobby aan onze kant hoor, maar ik kan me wel een lobby voorstellen aan de andere kant. Goed, dit dit is een initiatief die we ja, nu enkele maanden... vergeef me dat ik het me even niet precies kan herinneren... enkele maanden geleden in het nieuws is gekomen. Toen heeft het initiatief zichzelf aangekondigd... dat ze dit zouden gaan doen. En wij hebben toen al aangegeven aan de schriftelijke vragen... van, hé, hey, mag dit eigenlijk wel? Nou, het was de eerste keer dus dat het ging over My Tomorrow's in Den Haag... maar ik vermoed zo dat het niet de laatste keer zal zijn. Ik denk dat we inderdaad... wij zullen in ieder geval vanuit de Partij van de Arbeid zullen we het initiatief met belangstelling blijven volgen. Aan de het, nog steeds uh, is het initiatief sympathiek, maar we moeten onze ogen, we kunnen onze ogen niet sluiten... voor de nadelige effecten die kunnen optreden. Dus, dus ja, prima. Maar we moeten natuurlijk stilstaan bij uh, de risico's en de valkuilen van het hele initiatief. My Tomorrow's. Het is toegevoegd aan het dossier van Tuna Ankuzu van, het, van de PvdA. Dank je voor de tijd. Graag gedaan. Fijne nacht nog. Ja, goed dat we dit nog hadden, want de politieke actualiteit gaat natuurlijk gewoon door. Het gaat niet alleen maar om plastic. We hadden ook al de jeugdwet, nu dit. Ja, zeker. Door, het, het gaat gewoon door naar Dennaar. En straks uh, Jeanette Yellen, een van ja. de machtigste vrouwen op aarde, nu inmiddels weer. Zeker, de uh, Billion Dollar Woman. Is dat er bijna? Nee, oh, trillion, trillion, trillion, trillion. En hoeveel is een trillion? Dat is een miljard. Ja, dat, is, dat is duizend miljard. Oeh. En dan nog nee, van was het 50 trillion of zo. Ik ga het opzoeken, want we gaan het er straks pas over hebben. Maak je ze geen zorgen, ik zoek het op. Terwijl jullie uh, gaat luisteren naar een verslag van uh, Rens Goosling. Onze 18-jarige verslaggever is dus 18 en mag drinken. En dus dacht hij, ik nodig uh, Thomas Datema uit. Dat is een cocktailshaker. Verslaggever uh, Rens Goosling die nam, uh, die ging op sleeptouw met uh, Datema... om uh, te leren lekkere cocktails te maken. Uh, we gaan uh, met een uh, basic cocktail beginnen... Um... Daarbij uh, gaan we een hele klassieke, klassieke cocktail maken. Wat een mooie, mooie basis is om te leren hoe je cocktails maakt. Mm -hmm. en we gaan uh, lekker shaken uh, met verse limoenen, uh, rum en een, een, een echte klassieker. En daarmee uh, ja, hoop ik je een mooie basis te leren waarmee je een hoop, uh, hoop extra kan doen. Ik moet zeggen, bijvoorbeeld een biertje tappen is voor mij ook al lastig. Is dit dan wel te leren? Zeker wel, ja. Daarom heb ik ook een, een, gewoon een, nou, een mooie basic cocktail uh, uitgekozen. Het is een van de, van de populairere cocktails bij ons in Rex. Ja, ik denk dat je daarmee gewoon een hele goede baas kan leren. En van daaruit uh, is het aan jou uh, hoe, je, hoe je dat verder ontwikkelt. En wat zijn dan de punten waar een, een goede cocktailshaker ja, in, in uit moet blinken? Wat zijn de dingen waar je goed in moet zijn? Uh, je moet goed kunnen proeven. Okay. Dat is heel belangrijk. Ja? Want je moet kunnen proeven wanneer iets te zuur of te zoet is. Je moet uh, goede drankenkennis hebben. Je moet goed kunnen weten wat je kan combineren. En wat je dus absoluut niet kan combineren. En uh, ja, je moet erover kunnen, kunnen vertellen. Je moet mensen bezighouden. Je verkoopt niet alleen een drankje. Je verkoopt natuurlijk een moment. Je, ja. Mensen komen bij je aan de bar zitten, het moet er leuk uitzien, het ziet er vaak ook interessant uit. Je bent met dingen aan het shaken en um, ja, dat moet je gewoon allemaal goed kunnen. En als je dat kan, dan uh, ja, kan je jezelf ook een checken noemen. Waar beginnen we? Um, nou, we gaan zo meteen beginnen met um, eerst ja, de meest basic cocktail uh, die, we, die we bij Rex ook heel van maken. De Daiquiri. Het is een hele, hele klassieke cocktail. Het is ook wel een, wel een mooi drankje. Wat er gewoon een, een leuke geschiedenis ook achter zit. Het was onder andere het favoriete drankje van uh, Ernest Hemingway. De schrijver. Maar ook van uh, John F. Kennedy. De, de president. Het is een uh, drankje uit Cuba. En ja, ik denk de beste manier om te doen is... Uh, om te beginnen is om het uh, gewoon te gaan doen. Dus... Uh, aan het werk? Aan het werk. En ik denk dat het wel leuk is als we jou aan het werk zetten. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling. Precies. Voordat we gaan beginnen met het maken van een cocktail, gaan we er eerst voor zorgen dat het glas goed koud is. Want er zit natuurlijk geen ijs in het drankje zelf, maar je wil voorkomen dat het drankje ja, warm wordt. Mm -hmm. Dus uh, we gaan ijs in het glas doen, zodat het glas lekker afkoelt en goed koud is. En dat ja. ijs groeien we zo meteen weer uit. Maar dan uh, is, je, is je glas al gewoon al le lekker koud. Oké, okay. het glas zit vol met ijs. Nu, nu gaan we uh, beginnen met de drank. Mm -hmm. uh, ja, ik zou uh, zeggen, uh, alsjeblieft, hier is de fles en uh, draai hem maar open. Even voor duidelijkheid, kan ik straks wel gewoon nuchter naar huis? Ga ik of een vervelende drink, natuurlijk. De <laughs> uh, volgende stap is eigenlijk heel makkelijk. We nemen, we nemen het barmaatje of de jigger. Die is precies 50 milliliter. Okay. Dus uh, we doen 50 milliliter van deze drank Dat doen we in, uh, in het glas van de shaker. Ja. makkelijk begin. Um, verder, uh, nou, een goede cocktail uh, heeft uh, een zoetje, een zuurtje en een bittertje. Uh, in het geval van deze cocktail uh, is het voornamelijk een uh, zoetje en een zuurtje. Dus we gaan uh, limoensap persen. Dus ik heb een uh, hele mooie pers meegenomen. Het is een soort tang waar je de limoen in kan leggen, een halve limoen. Oh ja. En uh, ja, dat pers je dan gewoon uh, uit en dan heb je limoensap. En dan komen we bij het leukste gedeelte, het shaken. Je gooit een uh, hele berg uh, ijs in het klas. Een deel van het ijs verwaterd, um, waardoor het, het, het, het scherpe randje van de alcohol eigenlijk een beetje weg is. Want dat is natuurlijk uh, uiteindelijk het belangrijkste doel eigenlijk ja. wel van een cocktail. De, scherp, het, de scherpte van de alcohol er een beetje afhalen. Dan heb je de tin en um, die zet je er schuin op. Zodat als je het gaat shaken dat niet alle drank uh, alle kanten opschiet. Je houdt hem namelijk zo vast. ja Je hebt nu met de ene hand heb je de achterkant en de Precies. andere kant de voorkant. Um, daarbij is het belangrijk, zeker als je achter een bar staat, dat je altijd het glas naar achter doet. Want als er al iets lekt of los schiet, dan gaat het naar achter in plaats van in het gezicht van de mensen voor je. Bij het shaken is het belangrijk dat je hem goed, echt goed heen en weer doet. Dus... Het mag best wel hard. <klaars> dus je probeert hem wakker te schudden en niet in slaap te uh, wiegen. Maar op een gegeven moment voel je wel dat, het, dat de tin helemaal koud wordt. Ja. En op dat moment weet je dat hij uh, ja, goed genoeg koud is. Nu kan het geserveerd worden? Nog niet helemaal. Want het belangrijkste wat ik daar straks ook vertelde is uh, proeven. Ik vind hem ook redelijk sterk. Ik ga het proeven. Hij is op zich wel goed. Hij heeft een uh, zuurtje. Hij kan iets zoeter. Zeker als je zegt van uh, ik vind hem iets te sterk. Ja. Dan kan ik hem altijd iets zoeter maken. Dus dat, uh, dat gaan we zo doen. Nog een beetje suikerwater erbij. En hier ook een beetje suikeraard erbij, waardoor die uh, ja, ietsje zoetiger wordt. En dan gaan we uitsferen. Hij is goed. Ja. Nou, gelukkig. Hij is goed, ja, maar hij is ook niks gewend, onze rest natuurlijk. Dus natuurlijk vindt hij dit hartstikke lekker. Een cocktailtje maken, hij deed het zelf. En bij ons aangeschoven is Vera Simons voor... Het Nieuwsminuutje. Ja, een korte terugblik op het debat van daarnet. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ziet geen aanleiding om op te stappen... nadat D66-leider Pechtold vannacht gesteund door een groot deel van de oppositie... een motie van wantrouwen tegen hem had ingediend. Voorzitter, de kern van ons democratisch bestel is het vertrouwen van de Kamer... dat ze tijdig, volledig en correct geïnformeerd wordt. En dat vertrouwen is geschaad. Behalve de PvdA, VVD, ChristenUnie en SGP schaarden alle partijen zich achter de motie. U hoort fractievoorzitter Boema van het CDA. Voorzitter, dit voldoet niet aan die weging van zorgvuldigheid. Dit voldoet niet aan de weging van terughoudendheid. En dus ook niet aan de weging van het benodigde vertrouwen. Daarom steunt de CDA-fractie de motie van de heer Pechtold. En dit was uiteindelijk het antwoord van Ronald Plasterk. Voorzitter, dit is wat ik in dit debat uh, kon bijdragen... Um, ik, um, ik geloof dat bij een motie van wantrouwen het niet aan de orde is... om u mijn advies mee te geven. Ik kan slecht zeggen dat ik uh, mijn uiterste best zal doen... om ook bij de ondertekenaars van de motie het vertrouwen te herwinnen. Ja, Plastek zal naar eigen zeggen... een volgende keer als het over de veiligheidsdiensten gaat... geen commentaar geven of, of hij zegt... ik weet zeker dat wat ik zeg waar is. Tot zover. Het minuutje. Dankjewel, Vera. En dat was dus het nieuws vanuit Den Haag. Ongeveer een uur geleden is het uh, daar afgelopen. En dus gaan we niet meer schakelen met die kant. Wel met de andere kant van de plas, Anne. Want uh, daar woont ze. De, wat was het nou? 16 trillion, trillion, billion do billion dollar, trillion dollar woman. En dat is een 16 met 12 nullen. 12 nullen, je hebt ja. het echt opgezocht, zeker. Ja, ja Jeanette Jellis is pas 10 dagen in functie als voorzitter van de FED, de Amerikaanse Centrale Bank. Maar vandaag deed Jellen haar monetaire politiek uit de doeken... in niet de minste plaats, namelijk het Amerikaanse congres. We bespreken de eerste dagen van de Power Woman... met onze correspondent in Washington, Wouter Zanting. Wouter, goedenacht. Goedenacht. Ja, ze is pas net begonnen. Vandaag is de eerste belangrijke dag. Kan je eigenlijk al een beetje zeggen of ze het goed of slecht doet? Nou ja, uh, of ze het goed of slecht doet, dat ligt aan hoe je... Uh, wil dat ze doet. Uh, Janen <laughs> heeft gezegd dat ze precies hetzelfde gaat doen als haar uh, voorganger uh, uh, Ben Bernanke. En uh, dat ze eigenlijk uh, heel saai uh, wil komen. Mm -hmm. en, uh, uh, en dat heeft ze gedaan. Uh, en daar was ze heel goed in. En uh, ze heeft uh, uh, niks uh, spannends gezegd. En de beurs die vond dat prima. En die ging vandaag 1% omhoog. Dus je zou kunnen zeggen dat ze een uh, ja, goede eerste rekenschap had. Ja, want wat heeft ze vandaag precies gedaan? Nou, wat ze heeft gedaan is, ze heeft voor het congres gesproken, uh, zes uur lang, aan het panel. En die hebben haar allemaal uh, vragen gesteld, al die congresleden. En uh, ja, ze heeft gezegd: van ja, het gaat beter met de economie, maar nog niet helemaal. Ik ga verder met het afbouwen van, uh, van de staatssteun aan uh, uh, het goedkope lenen van geld. Maar weer niet te snel. Uh, dus echt heel erg proberen te zeggen dat ze de meerderheid uh, gaat bewandelen. En dat. Uh, ja, alles in de gaten gaan houden. Ja, ze wil dus aan de ene kant uh, heel erg bezuinigen, maar aan de andere kant is het schuldenplafond wel weer verhoogd. Dat snap ik niet. Ja, dat schuldenplafond is weer een ander verhaal. Uh, dat schuldenplafond dat is best wel uh, moeilijk uit te leggen, maar het heeft ermee te maken dat het congres uh, steeds uh, uitgaven doet. En uh, dan, uh, uh, ja, uh, dan moet het schuldenplafond worden verhoogd, want dat zijn dus eigenlijk je uitgaven die al gedaan zijn. Uh, wat, wat de FED doet, dat heeft meer te maken met, uh, uh, met, de, met de rente en met het lenen van geld. Hoe groot is haar macht buiten de FED? Uh, nou, haar macht is in die zin uh, uh, uh, groot dat uh, haar woorden heel erg veel impact kunnen hebben op wat er op de beurs gebeurt. Uh -huh. uh, uh, haar macht is ook groot omdat zij niet gekozen is, maar uh, ja, dat ze toch dus wel best wel uh, machtige instrumenten heeft, zoals het, uh, ja, het vaststellen van de rente. Hè? Zo uh, ja, hoeveel uh, uh, hoe banken kunnen lenen. En op dit moment kunnen banken ongeveer gratis geld lenen, hadden oh, het dus op 0%. En dat ja, hij heeft heel erg de, de economie gestimuleerd. En is het voor de huidige, huidige president Obama democraat nu ook nog van belang dat zij democratisch is? Uh, uh, ja, natuurlijk. Daarom heeft hij natuurlijk ook wel gekozen. Uh, zij is natuurlijk wel iemand die niet uh, heel erg controversieel is, zeker niet ook bij de gemiddelde Republikeinen. Uh, er zijn wel republikeinen die ja, vinden dat uh, wat zij aan ja, doen helemaal goed is. Uh, het gratis geld, heeft, wat banken krijgen. Mm. Voor de meeste mensen goed, maar het is niet leuk voor je als je met pensioen bent en jij, uh, nou ja, je geld op een staringetje hebt staan, want ja, dan krijg je heel weinig terug. Maar het, het lijkt heel tegenstrijdig. Ze heeft grote plannen. Ze wil de, de schuld terugbrengen en ze wil ook banen creëren, heeft ze in een eerder stadium gezegd. Maar wat ze nu doet is eigenlijk gewoon heel sec het beleid voortzetten. Wanneer moeten dan echte slagen voor haar gaan komen? Uh, nou, inderdaad, ze wil ook banen creëren en dat is ook wel iets wat ik eigenlijk vind dat dat. Te ver gaat van iemand uh, op de vet, hè, dat het eigenlijk, uh, ja dat het niet hard taak niet is. Uh, uh, wat ze proberen te doen is uh, inderdaad te stimuleren en terugbrengen, maar dan niet te snel dat het dan weer uh, uh, uh, ja, gaat kosten op de banenmarkt. Kijk, de banen, uh, het gaat eigenlijk als je naar de puur en de cijfers kijkt, echt een stuk beter. Het zit nu op 6,6% werkloosheid. En heel lang heeft de VET gezegd, nou als we met 6,5% zijn, dan, dan zijn we er klaar mee, dan gaan we ophouden met het stimuleren. Maar wat nou blijkt is dat, uh, dat, dat die werkloosheidscijfers een beetje uh, liegen. En dat heel veel mensen gewoon uh, niet eens meer werkloos zijn... maar gewoon helemaal uit de arbeidsmarkt zijn gestapt. En gewoon en hebben we opgegeven om te zoeken. Dus uh, vandaar dat uh, Jelle dat ook uh, een beetje naar het En die nu ook zegt van nou, we gaan nog langer door met ons huidige beleid... en we gaan nog verder met het stimuleren. Maar op een laag Ja. Um, uh, dit was nu dus de eerste stap. Wat, wat, wat, wat zal ze morgen gaan doen? Is ze is, is nu opgelucht dat dit achter de rug is? Ja, ik denk dat ze erg opgelucht is dat er uh, geen... Uh, ja, dat weinig dienst <laughs> is geweest. De, de, de, de business channels MSNBC... Ja, tien minuten om die allemaal uit. Dus je nou, je gaat toch niets gebeuren. En uh, denk ik denk dat ze er blij mee is. En ik hoop dat ze morgen dat, ja, dat ze precies zelf wil gaan doen. Ja. Ze wil gewoon een beetje als een grijze muis op de achtergrond blijven. En niet zo'n schijnwerk als ze gewoon op het schijnwerk Lekker Een beetje met geld spelen. <laughs> een, een grijze muis die 16 triljoen dollar onder zich heeft. Lijkt hoe ook gaaf. Maar goed. Ja, nee, dat mag ik ja. ja. Heeft ze jouw geld ook onder zich? Wat zeg je? Heeft ze jouw geld ook dan in het beheer? Of is dat. Uh... Uh, nee? ja, jouw geld ook waarschijnlijk, hè? Ja. Oh, ja, we shit. Ons allemaal wel een beetje. Ik stel me een beetje zo'n dago bij Duk Pakhuis ja. voor zich. Waar ze morgenochtend, als ze wakker wordt, een duikje neemt. Maar het zit waarschijnlijk net iets anders. Ja. Eh, bedankt voor de duiding, Weer Wouter Zanting, onze correspondent in de Verenigde Staten. Moeten we er toch opeens allemaal gaan vertrouwen, Janet Yellen? Als ze ook ons geld. Ja, natuurlijk gaat het ook over ons geld. Maar het begint toch allemaal te dralen als het over zoveel getallen gaat. 12 nullen, man. Ja, ja, ik ik kan er daar gewoon echt. En zeker zo s'nachts bij dat soort aantallen, maar ook met lichtjaren. Ik hoorde net iemand zeggen: Als ik er 1% van had, dan zou ik al blij zijn. Ja, zeker. Ja, <lacht> ja dat is absoluut ja, waar. Ja. Het, was, het was de moeder van uh, Melissa Fortes die uh, bij ons te gast is. Je hebt je moeder meegenomen. Wat bijzonder. Ja, klopt. klopt. Als, als ze kan, dan uh, gaat ze eigenlijk altijd wel mee. Ja, komt ze altijd mee? Ja, zei, en, ik heb ook een hele, hele leuke moeder. Ja, precies. Maar, en heeft ze de muzikaliteit aan je meegegeven? Ja, ze, ze zit natuurlijk zelf ook achter de microfoon. Dus ik zou ze het ook zelf kunnen vragen. <lacht> dat ziet ze even niet zitten. Nou, ze, ze, mijn moeder zingt niet of zo. Maar er is altijd wel uh, heel veel muziek bij ons thuis uh, gedraaid. Dus ik, ik heb altijd wel veel muziek uh, thuis gehoord. Nou, ja, nou hebben wij Wat luisteraars echt van alle leeftijden. Dus ik ben nou wel benieuwd wat, wat dat dan bijvoorbeeld voor platen waren. Welke, ja. Ik neem aan dat ook echt nog heel pesig. Um, ja, ook. en ook, ze, ze hadden ook zo'n soort trekding, weet je wel. Zo met zo'n zo bandje, hoe noem je dat ook alweer? Een cassettebandje. Ja, zo, nou Niet zo'n maar zo'n grote ronde draaischrijving. Oh, gewoon cassettebanden. Ja, zo ook Een ook juist. Een bandrecorder, dat is zeker. dat hadden we ook thuis. En ja, veel Capverdische muziek vooral eigenlijk. Hm. Dus uh, ja, de, de classics, de, de banen, cesariën, waarvan mensen denken... Uh, ja, ik wou dat zeggen, dat is precies <laughs> eerste reactie en Dat ja. zijn zeg maar onze ja als ik het heel kun moet zeggen dan onze frans bouw maar dan wel oké okay. ja, ja zoiets zo'n beetje ja de de de, de classics oh. ja, want je ja, ja. want jouw vader je vertelde net iets overleden ja, maar klopt. was dat ook geen muzikant die speelde ook niet nee, uh... ook niet hij, hij wilde altijd wel heel graag gitaar leren spelen dus we hebben samen nog heel even kort uh, op gitaarles gezeten maar hij, hij was zelf ook Wie uh, was er beter uh, um... Kun je zelf ja. nog een beetje gitaar ja, spelen? Hij, hij, nee, ik, ik ben het dus echt helemaal vergeten. Ik heb echt heel kort maar een paar lesjes gehad. Maar hij was beter in het huiswerk doen, maar ik was stiekem iets beter. <lacht> en, en, en je hebt ook een element daarom misschien meegenomen. Stel ja, je ja, dus uh, altijd in deze bezetting? Zijn dit de vaste ja, muzikanten? Ja, dit, dit zijn de vaste muzikanten, maar ik, we zijn met een nog uh, grotere groep. Uh, we zijn eigenlijk met z'n tienen. Echt? Maar ja, dat past niet echt, Nee, dat past dus, uh, niet nee. nee. We zijn vandaag ik maar maar ook een techniek is verschrikt op ja. kijken, Of eigenlijk meer opgelucht ja. dat hij ja. niet allemaal hoeft in te regelen. Nee, nee, nee. Dus uh, we zijn uh, vandaag met een kleine bezetting. Ja. Nou dan nou weet ik dat je... Uh, je hebt een, via crowdfunding heb je uiteindelijk een plaat uitgebracht. Nou, nee, die, gaat, die gaat komen. Die, die gaat, gaat komen, komen. Ja, ja, precies. Ja, dus... Maar daar heb je voor 7500 euro voor opgehaald. Ja, ja. ja. als de hele band een tientje bijlegt... dan ben je er al bijna, ja. als je met z'n allen bent. Zoiets. Ja, ik ben heel erg blij. Ja, we hebben inderdaad het 7500 euro opgehaald. Dus ja, nu... Gaan we de studio in en dan uh, in het voorjaar willen we het album uh, gaan lanceren. Ja. En nu zijn er uh, meerdere artiesten die vooral de intentie hebben... om met uh, crowdfunding geld op te halen. Het is mm -hmm. jou echt gelukt. Yeah. Um, wat is jouw tip? Want dan kunnen we dat misschien doorgeven aan de volgende mensen... die met zo'n uh, ambitie binnenkomen. Het, het is vooral, zeg maar... Uh, ja, ik, tenminste, ik heb, ik heb een hele goede tip gehad van iemand... die het, uh, die het voor mij uh, zijn doel had bereikt. En die zei van, uh, je moet het eigenlijk zien... dat je eigenlijk je vaste uh, vrienden, je familie, je collega's... eigenlijk gewoon... Alvast vragen om een voorschot te geven voor je, voor je cd. Dus je moet het vooral hebben van, van je naast. wel binnen je eigen. Uh, ja, de, de, het meeste wel. En, en natuurlijk zijn er ook gewoon muziekliefhebbers. En, maar ja, ja, er zijn ook heel veel. heel vaak zijn het inderdaad je familieleden of je vrienden. en eigenlijk ja, mensen toch een beetje. Spam De hele Kaapverdische gemeenschap van Rotterdam heeft daar zijn uh, centje bijgedragen. Ja, Ja, nou, heel veel mensen inderdaad. Dus ik ben, echt, ik ben iedereen echt super dankbaar. Want helemaal in deze tijd is natuurlijk wel, ja, het is een crisistijd. Dus ja. dat mensen toch nog zoiets hadden van, goh, we willen je toch helpen en steunen. Dat is het, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk, natuurlijk hartstikke maar waar mooi. Maar waar is het misgegaan dat je hier nu pas bent? Dat hadden we natuurlijk een paar maanden eerder moeten doen. Dan had je die oproep kunnen doen. Dat je kunnen zeggen, mensen ja. storten eventjes. Ja, ja het, het was gewoon, het was, ik, ik heb een hele hekse tijd gehad. En het was zo'n... Nou ja, ja. En, en je zou eerder komen, het was je toetsenistiek. Uh, ja. Ja. ja. En toen heb je daarna gezegd, dan wil ik met de, de halve band komen... in plaats van één toetsenis Want dan weet ik zeker dat het altijd door kan ja, gaan. Inderdaad. En nu zit je hier met z'n dus Eigenlijk is het veel leuker dat je hier ja. met, met iedereen bent. En nu hebt. heb ik ook niet meer die stress van... Uh, nee. oh, weet je, nu is het gewoon... Huh. Ontspannen. En je hebt de stress ook niet meer als het gaat om het maken van het album. 7500 euro. Ga je, hoe ga je het uitgeven? Wat ga je, ga je doen? Ga je naar de Kaapverdische eilanden om het op te nemen? Uh, nou, er gaan uh, een aantal nummers worden in Kaapverdi opgenomen, inderdaad. Want uh, mijn producer, die, uh, een van de producers die woont daar, nu uh -huh. op het moment. Dus die gaat een aantal nummers daar opnemen. En uh, de rest nemen we hierop. Uh, toevallig bij, bij mijn bassist in zijn studio. Ja. Kijk, oké, okay, dus die studio die je staat uh, hier in Nederland... Ja. ga je dus zelf, en je gaat zelf niet die kant uit, begrijp ik? Uh, nee, nu, nu even niet. Nu je bent even er wel eens niet. geweest? Ja, ja, ja, ja. zeker, ja, zeker. Ja, dat zeker. Moet, moet ook eigenlijk wel, hè? Ja. ja ben, voor mij klinkt het als zo... Ja, het is voor mij natuurlijk echt een verre... Is het een te mooi. Ja, ik ga nu Google Het zijn er natuurlijk. Het zijn Ik tien. weet helemaal niks van ja, Kaapverdi, ja, nee, nee, je. Nee, maar, je maar je het is ook logisch. Niet veel mensen kennen het, maar het is prachtig. En ieder eiland heeft echt zijn eigen... Ja, hij heeft zijn eigen uiterlijk en uh, zijn, zijn, zijn, zijn specialties. Dus het is zeker de moeite waard om een keer uh, op bezoek te gaan. Ik ga ervoor sparen, want het kost natuurlijk aardig wat geld die kant op te gaan, denk ik. Het, het, is, het, is, nou, het ligt eraan wanneer je gaat eigenlijk. Ja. Je hebt nu wel eens leuke aanbiedingen. Soms kan je voor 150 okay. heen en 150 terug. Dus ik zou ja. zeggen, nou... Dit al, ja, maar dit nee. was al een mooie uh, uh, uh, aanprijzing van Kaapverdi. En straks door de muziek ga je nog één keer iedereen overtuigen er toch heen te gaan. Juist. Kijk, heel goed. Dat is zometeen eerst uh, het mediaoverzicht. Want Vera Simons, ik moet even voor je opstaan, het is zo druk. Geeft niks. Kom lekker zitten. Vera. Ja, zeker. Vera Simons gaat uh, op dit moment achter de microfoon zitten van Anna de Jong. Mocht u het volgen via Radio 1.nl, dan had u dat wellicht gezien. Want uh, we Stoel hebben de hier dans. een webcam staan. We stoelen dan inderdaad in de studio van Radio 1. Vera, jij hebt uh, allerlei televisiestations tegelijkertijd gekeken... en heb je een mooi overzicht van gemaakt. Van ja. de hoogtepunten daarvan. Ja, want de hoogtepunten daarover gesproken... zo goed als het gaat ons af lijkt te gaan. Vandaag waren er toch twee Nederlandse snowboarders die ontzettend baalden. Dimi de Jong en Dolph van der Wal. Bij Studio Sportwinter probeerde Dimi de Sport het snowboarden... dus meer begrijpbaar te maken door commentaar te geven. Vertel even wat hij doet. We uh, <laughs> ja, beginnen met een backset R. gevolgd door. Uh, een Dit uh, is een uh, backset double cork 1260. Dan een frontset double cork 1080. En er is een cap dubbelkort 1440. Dat noemen ze YOLO-flip. De YOLO-flip, dat is echt een term in het snowboarden. En wat ook heel interessant is, naast hem zit Dol van der Wal, dus die andere snowboarden, die kwam helaas niet verder. Maar wat luisterde daarheen op het moment dat hij over die Olympische halfpijp raast? Je had een oortje in. Had jij muziek op? Ja, ik raad mijn muziek op, mijn eigen muziek. En welke muziek is dat? Nou, ik trainde uh, eigenlijk met het nieuw oom van de jeugd tegenwoordig. Ja, dat is nogal altijd stressen vandaag, omdat het... Uh... De jeugd van tegenwoordig, dat klinkt dan dus ongeveer zo. Ja, zou iets het ja. zijn. Mag ik... Nou, ja, mag ik, mag Pas ik, mag er past vraag... er wel bij, toch, dit? Ja, dat past er wel bij. Mag ik nog één vraag stellen? Want ja. als ik jullie nou aan tafel zie zitten, hè, en dan denk ik van... die sporten, dat moet zijn om lol, plezier maken, gaaf... Maar ik heb niet het gevoel dat jullie nou echt, echt een leuke dag gehad hebben. Of een, een leuke week gehad hebben. Is dat <laughs> zo? Of heb je dat dan, dat dan helemaal mis? Ja, eerst maar grote boer afzeiken... en dan zo'n opmerking van Erwin had er duidelijk zin in. En de NOS doet in ieder geval heel erg haar best... met die achtergrondmuziek om mee te doen. Bij het altijd gezellige koffietijd zijn de dames... ongeacht het vroege tijdstip altijd scherp genoeg... om snel te schakelen tussen talen bijvoorbeeld. Mariana Verkerk, leuk dat je er bent. Ja, heel leuk dat ik er ben. Ja, hartstikke goed. Ik wilde eigenlijk bijna zeggen, wil je een konjakje? Want ik begreep dat het niet helemaal goed ging. Ja, hoe heet dat? I threw my back out, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Ik heb mijn rug... Ja, dat? Bijvoorbeeld. En wat te denken van het inlevingsvermogen? Waar geniet je nou het meest van als je hier bent? Nou, gewoon even lekker naar de, de Appi Heijn en uh, <laughs> dat soort. Naar de, de markt, Broodje kaas, naar de markt. Ja, en even een caféetje. Dat, dat, dat is toch anders in Amerika. Ja, maar wel, maar, maar wel lekker om dat soms even tussendoor te kunnen doen dan? Hè? Ja, lekker om tussendoor even te kunnen doen. Tot slot, we hadden het net even over Lingo, over die gesprekjes van Lucille, die leuke hobby's. Een praktische tip meegenomen. Hé, hey Martin, ik wil een pokerface zien, want dat is wat jij doet. Ja, ja dat is gewoon gerustig uh, ja, houden, niet te veel prijs geven. Ik probeer dan eigenlijk gewoon, als ik uh, al in ben of zo... dan uh, gewoon niks meer zeggen en gewoon wachten en beslissing laten nemen. Zo, mooi overzicht met inderdaad lingo, koffietijd. Er zijn dagen, Anne, dat ik het inderdaad niet zie, lingo en koffietijd. Nee. En ik denk dat het voor meer Radio 1 luisteraars geldt. En dan heb je in zo'n mediaoverzicht zo om 14 minuten voor vier... bij nog steeds wakker toch een mooi overzicht gekregen. Bij ons in de studio, nog steeds. Melissa Fortes, je zit nu nog achter de microfoon. Maar eigenlijk wil ik vragen of dat je naar je zangmicrofoon uh, gaan kan doen? gaan. Voor ons. Want uh, het laatste liedje dat je voor ons gaat spelen. Vier liedjes in totaal tussen twee en vier. Mocht u al de hele tijd luisteren, dan uh, weet u dat. Maar als u net ingeschakeld bent, misschien omdat u net wakker bent. Blijf dan vooral luisteren. Straks gaan we verder met Nu al wakker. Ook van Omroep WNL. Maar nu eerst dus Melissa Fortes live bij ons in de studio. Cheia, a miara sou, Tanta multidão Ao meu bem Pois você Ficou preso No meu No meu No meu olhar ta ta ta ta Meu jasmin, meu jardim Eu quero Você tic ta tic ta tic ta, tiki ta da, da. Jasmin, me, meu jardim. Eu quero você. A chiquita, tiquita, tiquita, taca. A chiquita, tiquita, tiquita taca. A chique-tica. Você é o sol que tá beijando o mar. Eu quero falar com você. Te encontrar e se perder. Seus olhos montarem. Amor, pois você ficou preso no meu, no meu, no meu olhar, a meu jaspim, meu jardim, eu quero você. A tique, a chique, a chique tatata, a meu jasmine, meu jardim, eu quero. Tiqui ta, tiqui ta, tiqui ta ta ta Como o teu sorriso aperto O teu olhar puro me fez sorrir Cantar, bailar, sonhar E mais, e mais, e mais Eita, mais. Hey, meu jasmin, meu jardim Eu quero você Tiqui, tiqui, tiqui ta ta ta Jasmin, meu jardim, eu quero você. A chique, a tiki, adique tatata. A meu jasme, meu jardim. Eu só quero você. A tiki, a tiki, a tiki tatata. A ta ta. meu jasme, meu jardim. Eu quero você. A tiki ta, tiki ta, tiki tatata. Ta ta. Meu jasmi, jardim. Ik wil Quiero vos, Volgens mij betekent dat iets met... Eh, ik wil dat je... ik wil. Quiero okay, ze? ik wil jou. Ah, nou kijk eens. Hoppatee, mijn Portugees. Ja. Ik ben een... Be ah, nou ja, goed. WK. Obrigado. Zeker weten. <laughs> eh, hartstikke bedankt voor je komst... Eh, hier in ieder geval naar de studio, Melissa Fortes. Ik vond het prachtig en we zijn heel benieuwd naar je eerste album. Ja. Als ja, mensen dankjewel. nog terug willen vinden, waar kunnen we terecht? Uh, sowieso op www.melissafortes.com En yes. je kan me ook vinden op Instagram... Melissa Fortes of op Facebook... En Kijk, u luistert dit... nog steeds naar Radio 1. Zeker. Uh, overdag praten we u bij over de prestaties van de Oranje Sporters... in Radio Olympia, maar in de nacht stellen we u graag voor aan wat andere helden. Want deze 11 februari 2014 werd ook kleurgegeven door Rozan Breeman... die een plantenasiel begon en door het carnavalsnummer van David Bender. Uh, hem bellen we straks, maar we stellen u eerst voor aan Jorg Huizinga. Zijn ijzerwarenhandel, Jaap van Wijk, is namelijk verkozen... tot de gezelligste winkel van Nederland, Jorg. nacht. Goedenacht. Ja, gefeliciteerd natuurlijk. Ja, hartstikke bedankt. Uw winkel werd maandag verkozen tot de gezelligste winkel van Nederland. Um, wat maakt uw winkel dan echt zo gezellig? Uh, het is een uh, echte uh, traditionele, authentieke uh, winkel. Uh, waar je nog ontzettend veel spulletjes uh, los kan uh, krijgen. Alles op het gebied van het uh, doe-het-zelf-gebied. En uh, ja, dat maakt het uh, een unieke winkel. Ja, ik heb begrepen dat er nog een inrichting is, een traditionele inrichting uit 1938. Ja, dat um, klopt. Beschrijft u de winkel eens, dus ik kom binnen en wat zie ik dan allemaal om me heen? Uh, op het moment dat je binnenkomt, dan uh, uh, kom je eerst bij een uh, grote ladenkast van uh, de, de, tot uh, een meter of drie hoog. Met allemaal hele kleine laadjes van een uh, centimeter of tien breed, een centimeter of vijf hoog. Uh, ...getimmerd van uh, oude transportkasten. Uh, Heel vroeger werd uh, de goederen in houten kisten vervoerd. En die werd uh, door mijn opa klein gezaagd en ...samen met zijn broer uh, vertimmerd tot een uh, ladenkastje... ...waar we tegenwoordig het een aan meubelbeslag in hebben zitten. Ja, en verder uh, reiken de dozen tot uh, 3,80 meter hoog. Uh, het eerste gedeelte is ongeveer 30 vierkante meter groot. Hm. En dan... Uh, de totale winkel heeft een diepte van uh, een meter of zestig. Ja. U kreeg meer dan 2200 stemmen, ruim duizend meer dan de nummer twee. Meneer Huizinga, Op. heeft u niet een beetje vals gespeeld? Uh, ik in ieder geval niet. Uh, wellicht uh, zit er uh, onder uh, onze stemmers wel uh, iemand die uh, dubbel gestemd heeft. Of misschien wel driedubbel, dat, uh, dat uh, kan ik niet uh, beoordelen. Uh, maar er is inderdaad wel erg veel op ons gestemd, dus uh, daar ben ik erg blij mee. Ja. En nu verwacht u dus ook, als gezelligste winkel van Nederland, dat uh, morgen rijen dik voor de deur staan en dat uh, de clandestie opeens omhoog schiet? Uh, nou, ik weet niet of dat het uh, zo erg is. Uh, het een en ander aan aandacht krijgen we uh, deze dagen wel en dat is erg leuk. En uh, we krijgen positieve reacties uh, van de klanten die op ons gestemd uh, hebben, dus die erg blij zijn dat ze die stem hebben uitgebracht op ons. Hm. En uh, voor de rest is het uh, volgens mij business as usual. <laughs> Gewoon doorgaan zoals het in 1938 ook al ging bij uh, IJzerhandel en Jaak van Meijken. Middels meer wel, ja. <laughs> Jorg Huizingra, nogmaals gefeliciteerd en dankjewel. Oké, okay, hartstikke bedankt. Een aantal mannen van surfvereniging FAST hebben het surfen deels ingeruid... voor een totaal andere bezigheid, namelijk het maken van een carnavalsnummer. Uh, het nummer dat gemaakt is voor een omgebouwde paardentrailer... daagt de naam Het Pijpje Lied. Luister alvast mee naar het resultaat. Hey. Aan de telefoon hangt een van de schrijvers van het nummer. David Bende. goeienacht. Goeienacht. Een carnavalsnummer voor een omgebouwde paardentrailer. Dat is het geworden uiteindelijk, ja. Maar hoe zit dat? dat is, uh, we zijn begonnen met het lied te maken voor de Pipe Bar zelf. Als een soort cadeau. Want we zijn sinds een paar maanden zijn zij begonnen. En uh, van het een kwam het ander. En er kwam een soort hoempapa liedje kwam eruit. En toen dachten ze, dit is toch eigenlijk wel een heel lekker carnavalsliedje. Dus laten we het daarvoor gaan doen. Mm -hmm, ja, het gaat de goede kant op. Hadden jullie verwacht dat het nummer zo populair zou worden? Nee, nee, nee. Dat is best <laughs> wel shocking eigenlijk. We zitten nu na drie dagen op 3500 views, of na twee dagen zelfs. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En ook met uh, wat publiciteit komt erbij. Dus ja, dat kijk, is helemaal goed. Ja, dit is natuurlijk midden in de nacht. Maar ook dit is publiciteit. Ook dit is meegenomen. Wat mij vooral opvalt, uh, David, als ik het nummer hoor, is dat het volgens mij met een licht Haags accent is, of niet? Het is met een heel heftig Haagse accent, ja, inderdaad. Maar ja, hoe dat... kan dat nou? Dat doen ze toch niet in carnaval? Nee, nee, we proberen het ook te introduceren. We proberen ook in Limburg en Brabant te zien dat ook haar en eigenlijk wel weet wat carnaval is. En dan dat wij het eigenlijk misschien wel een beetje beter kunnen. Ja, maar heeft het ook nog iets met surfen en carnaval? Is dat nog een soort connectie, omdat ze dat misschien in het zuiden doen? Nou, niet echt. Eigenlijk niet, nee. Nee, oké. Okay, nou, Mooi uh, bijkomzigheid wel. Wat gaat er nu gebeuren met het nummer? Wat is jullie plan? Het plan is, we, zijn, we hebben ons ingeschreven met 3FM om de carnavalshit van 2014 te worden. Mm -hmm. Dus dat zou mooi meegenomen zijn als we dat doen. En we proberen wat optredens te regelen en uh, ja, wat bekendheid te krijgen eigenlijk. Nee. Ja, nou ja, kijk Giel die doet altijd zo'n verkiezing hè. giel.vara.nl slash carnaval, daar kun je op stemmen. Maar wij vinden het zo nachts ook altijd wel leuk om het nog even door te nemen. Uh, ik stel voor dat we gewoon nog één klein fragmentje doen. Dankjewel. Ja, helemaal goed. Je hebt een hond of een kat, maar ja, je kan ofwel er na verloop van tijd niet meer voor zorgen. Dan kun je altijd nog naar een dierenasiel gaan. Maar wat doe je in zo'n geval als je een plant kwijt wil? Ja, Dat is lastiger. Groningers, Iris Visser, Rozan Breeman en Tom Tiemann die hebben de oplossing. Het plantenasiel. Uh, Rozan Breeman, goedenacht. Ja, goedenacht. Een plantenasiel. Uh, wat is precies het idee? Nou, het idee is dat je uh, via het plantenasiel een uh, mogelijkheid hebt om afstand te doen van uh, overbodig geworden planten. En dat kan uh, via Facebook, maar je kan de plant ook uh, langskomen brengen bij ons in de puddingfabriek. Ja, maar um, waarom kunnen we de plant niet gewoon in de groene container gooien zoals de meeste mensen doen? Nou ja, dat, dat kan natuurlijk ook, maar dat vinden wij zelf heel erg zonde en ik denk met ons een heleboel andere mensen ook. Dus wij dachten van nou, laten we eens proberen om uh, overbodig geworden planten een, een, een nieuw baasje te geven op deze manier. Ja, want het is ook echt het idee dat er mensen naar het plantenasiel toe kunnen gaan om een mooie plant op te halen. Ja, dat kan, maar mensen kunnen ook uh, zelf hun plant op Facebook zetten, een fotootje daarvan maken, op Facebook zetten en uh, zo kunnen... Uh, kunnen ze me bijdragen aan andere mensen. Ja. En uh, dan kunnen ze zelf via Facebook een afspraak maken. Maar als dat niet lukt, dan uh, kunnen ze me ook langsbrengen. Ja. En dan ik, kan ik bij u langskomen en dan staat daar een hele rij met verschillende planten. En dan mag ik er gewoon eentje meenemen. Ja, dat, uh, zo, zo zou het wel moeten werken. Ja, dat klopt. Ja. Uh, waar moeten de planten aan voldoen? Want meestal gooi ik mijn plant pas weg als ze echt op sterven naar dood zijn. Nou, echt helemaal dode planten, die, uh, die, ja, die uh, komen er niet meer in. Maar als er nog een beetje leven in zit, dan, uh, dan zullen wij er alles aan doen om, uh, om ze in leven te houden. Ja, ja. Want planten moeten zelfs, uh, kunnen zelfs ook van baasje veranderen. Ja, uiteraard, het hetzelfde geldt voor, uh, voor dieren of, uh, of, of andere uh, nou ja, dingen. Ja. Um, ja, dat is voor planten eigenlijk net zo. Ja, u bent niet het eerste plantasiel van Nederland, toch of wel? Nee, klopt. Dus in, uh, Amsterdam is er een plantenasiel en ik geloof in Zwolle ook. Maar volgens mij helemaal in Noord-Nederland zijn wij het eerste. Hmm, grappig. Ik had er nog nooit van gehoord. En, en nu dus wel, waar kunnen mensen heen? Uh, ze kunnen via Facebook ons vinden op uh, plantenasiel 050. Kijk, heel goed. Rozan Breman, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, nu we het daarover gehad hebben, Anne, ja. hebben we denk ik alles van 11 februari wel echt behandeld. Dit was nog steeds wakker. Het programma waarop we terugkijken op de dag die was. Maar blijf ja. toch vooral luisteren, want u bent misschien wel net wakker. En we gaan verder met het programma, ook voor Omroep PNL Dat heet Nu Al Wakker, wordt onder andere gepresenteerd door Robert Smit. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, we gaan uh, meer dan genoeg bespreken, maar ik denk het allerleukste... wat we uh, dit komende uur gaan bespreken... gaat toch wel over de allerslechtste politieke slogans in de gemeentepolitiek. Uh, ja, de campagne is weer gestart. Uh, Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan binnen een maand. Maar er zitten een paar padeltjes tussen. Ja, er, er zijn er ook eentje, veel bedrijven eentje, natuurlijk. Eentje. Stem op een goede peer, daar plukt u vruchten van. Hoe was de ene van dat bedrijf ook weer weer bij jou, Een deuk van heb ik jou stra. Een, een schadebedrijf, een deuk van heb ik jou stra. Ik heb vorige week iemand de lijn gehad die werkt bij, dat is geen slagzin, die werkt bij De Witwasserijen. Wow. Nog steeds zwakker. Tot de volgende keer. RML, nieuws in de nacht.